De huizenmarkt groeit sterker dan verwacht. Dit jaar worden er 15 meer huizen verkocht dan vorig jaar. Dat schrijft het economisch bureau van ABN AMRO. Eerder werd nog een groei voorspeld van 10 Dat er meer huizen worden verkocht komt vooral door de lage hypotheekrente en de aantrekkende economie. Ook is het voor flexwerkers makkelijker geworden om een hypotheek te krijgen. Het aantal mensen dat wereldwijd in extreme armoede leeft is eind dit jaar gedaald tot onder de 10 Dat verwacht de Wereldbank. Drie jaar geleden was het percentage nog bijna 13 Mensen in extreme armoede hebben minder dan 1,90 dollar per dag te besteden. Volgens president Kim van de Wereldbank kan deze generatie een eind maken aan extreme armoede. Islamitische staat heeft een Romeinse triomfboog van 2000 jaar oud opgeblazen in de historische stad Palmyra. Dat heeft het hoofd van de Syrische dienst voor nationaal erfgoed gezegd tegen persbureau Reuters. IS heeft al meerdere keren eeuwenoude gebouwen in de stad verwoest. Onder meer drie graftorens en de tempel van Bel. Ook in andere steden heeft IS kunstwerken en cultureel erfgoed vernietigd. Het KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven vanwege dichte mist. Op dit moment geldt de waarschuwing nog voor Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland. De VID waarschuwt voor een vervelende ochtendspits, omdat het zicht op sommige plekken heel slecht is. In de loop van de ochtend lost de mist waarschijnlijk snel op. Het weer eerst, dus kans op mist. Verder veel bewolking en tot de avond droog. Misschien ook wat zon en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Short. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 richting Amsterdam. Vanuit Apeldoorn tussen Stroel en Hoevelaken langzaam rijden. Op de A7 Dam voorbij de Wormer 5. Op de A9 maar richting Amstelveen voor knap het Rotterpolderplein 6 kilometer. Vanwege de mist is de spitstrook daar dicht. Op de A15 richting Rotterdam behardingsveld Giesendam 5 kilometer. Op de A15 vanaf Rotterdam naar Europoort bij Spijkenis 6. A27 Preda Utrecht bij Lexmond 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 Siento aniquilado, aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de mal. is a ghost town Dus pak je Radio, Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je wel 24 uur per dag, hete zomer.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 What you did for me, now I don't know what